Dat blijkt uit de studie van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Het tekort zal nog hoger uitvallen omdat ook veel van de huidige banen in de zorgsector opnieuw moeten worden ingevuld. Wel zal volgens het SCP de vraag naar personeel in de oudere zorg minder hard stijgen omdat senioren steeds gezonder worden.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 ...heeft zijn advocaat te ontslagen. Hij vindt dat zijn belangen niet goed worden behartigd. Abdul Moutalab wordt verdacht van een poging tot moord op bijna 300 passagiers. Hij wilde het toestel opblazen, maar werd door de Nederlander Jasper Schuringa overmeesterd. In Otterloo is gisteravond laat bij een verkeersongeval een automobilist omgekomen. De passagier raakte zwaar gewond. Bij een inhaalmanoeuvre verloor de automobilist de macht over het stuur en botste tegen een boom. De bestuurder was op slag dood. De zwaar gewonde man is naar een ziekenhuis in Nijmegen gebracht. De Spaanse tennisser Rafael Nadal heeft voor het eerst in zijn carrière de US Open gewonnen. en was in vier sets te sterk voor de Servier Novak Djokovic. Het werd 6-4, 5-7, 6-4 en 6-2. Door de winst heeft de Spaanse nummer 1 van de wereld zijn Grand Slam kwartet compleet. Hij heeft alle vier de Grand Slam toernooien een keer gewonnen. Het weer bewolkt en regenachtig. Bovendien staat er een stevige zuidwestenwind. Aan zee is de wind vrij krachtig tot hard. Later vandaag is het herfstachtig met regen en veel wind. Dan wordt het 18 tot 20 graden. Dit was het... Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. zomerhit. zomerhits. Dit is de zomer van ZFM. Met nu ZFM in de ochtend.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 meest gedaan heeft aan het Nederlandertje pesten en sarre vooraf in de Duitse kranten. al oh. Twintig jaar. To, become... Live. Live. Dit is 20 jaar ZFM. Alleen, alleen,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 Oh Met een hoofdletter Z van Zon, Zee, Zandvoort en Zrits. to do.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 I'm gonna stop I'm glad you stayed What? I'll I uh, hey.